Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Tijd afgenomen. Saakashvili wil naar Oekraïne om dat besluit aan te vechten. Saakashvili werd in 2013 afgezet als president in Georgië. Na een periode in Amerika werd hij in 2015 gouverneur van Odessa in Oekraïne. Daarmee verloor hij zijn Georgische nationaliteit. Vorig jaar nam hij ontslag omdat hij vond dat president Poroshenko te weinig deed tegen corrupte ambtenaren. Poroshenko ontnam hem daarop zijn nationaliteit. Daarmee is Saakashvili nu stateloos. Florida bereidt zich voor op de komst van orkaan Irma. Het oog van de orkaan raast nu over eilanden ten zuiden van het vasteland. De Amerikaanse Weerdienst noemt het weer extreem gevaarlijk en levensbedreigend. Minstens een miljoen huizen zit al zonder stroom. Op Sint Maarten gaat het Nederlandse leger morgen verder met het uitdelen van water en voedsel, nu Orkaan José is weggetrokken. Die orkaan heeft nauwelijks extra schade aangericht, doordat het oog van de orkaan op 120 kilometer afstand van Sint Maarten langstrok. Het Nederlandse leger verleent niet alleen voedselhulp, maar helpt ook bij het handhaven van de orde. Rond deze tijd komen de betrokken Nederlandse ministers weer bij elkaar in Den Haag voor overleg in het Nationaal Crisiscentrum. Ze Zij gaan bekijken of er extra maatregelen nodig zijn. En Italië heeft ook te maken met noodweer. Hevige regen- en onweersbuien trekken langs de Westkust. Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen. Twee mensen worden nog vermist. Ook daar is in verschillende steden de elektriciteit uitgevallen. Het weer nu. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanavond gaat het regenen. De wind trekt aan en wordt matig tot krachtig, vooral aan zee. Morgen buien en daarbij is onweer mogelijk. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeers Ik ben John Hoker van de ANWB. Er staan momenteel geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dan krijg je een stukje waar je mee kan gaan doen eh, Marco. Ja dus... la, la, la, la, la, la. la la la la la la. Dat bedoelde ik dus. Jordi <laughs> de Simple Minds en don't you forget about me aan het begin van uur 3 van Zandvoort op zondag. Zat voort een hele goede middag, u drie met daarin de volgende onderwerpen. Nou, u hoort hem zojuist al. Hij is inmiddels aangeschoven. Marco Termes. Welkom in de studio, Marco. Dankjewel, jongen. We gaan het komende uur eens even een beetje bijpraten over een aantal uh, items uh, waar jij zeer bij betrokken bent. Zeker u uh, de oorzaak van bent, om het zo eens <lacht> te zeggen. <lacht> daarnaast, uh, daarnaast luisteraars uiteraard uh, om half vijf het dier van de week. En die luistert daarna naar Monty. Wellicht nog even tijd voor een pit report... en in ieder geval straks de eindstanden van de vandaag verspeelde wedstrijden... in de voetbal-eredivisie. Het gedicht van de week laat ik deze week graag over aan mijn uh, collega-dichter. Die... <laughs> uh, Marco, wat is de titel van het gedicht van vandaag? Uh, de titel van het gedicht is Ik ben het. Oké, okay. Ik ben het. Kwart voor vijf het gedicht van de week... Uh, door Marco Termes. En waarom het Ik Ben Het heet, daar komen we straks uitvoerig op terug. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren. Ik zou ook adviseren om even te gaan kijken... Ja, altijd gezellig. <laughs> ...naar uw lokale zender ZFM. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Het hele uur Marco Termes. Gaan we dat overleven, Albert Jan? Het wordt vanzelf vijf uur. Ja, dat is waar, dat is waar. Hier is Ami met de cheerleader. I'm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 Rubbing in for tea with my geisha. They've got that old-fashioned feeling when it comes to pleasing. They De jaren zeventig hoorde Sailor en inderdaad, Girls, Girls, Girls. Ja, dat wordt uh, Marco uh, vrolijk van in, zo'n pijpje, ja, Marco. Marco en Girls, hè? Ja, precies, jaren zeventig uh, muziek. Ja, ja, Heb je dat wat mee? Ja, meneer Kajanus hè, van uh, Sailor. Ja, precies, ja, je kent hem. <laughs> ja. ja, op Zo persoonlijk, maar. Heel goed, heel goed. Nou, Marco is in de studio, je hoort het. Ja, we hebben, uh, terwijl u uh, van het nummer uh, genoot... We hebben even uh, wat uh, items uh, bij elkaar uh, ja, besproken, uh, Marco. Want je bent een druk baasje weer, hè? Oh, oh, oh, oh. Het <laughs> houdt niet op, hè? <laughs> Wanneer houdt het op? Ja, ik bedoel, het, het ene project is uh, opgestart, het andere is nog net niet afgelopen. En het, het, het, het gaat maar door. Het zweet biggelt van mijn rug om er toch enige structuur in aan te brengen. Nee, in de waanzin. <laughs> laten we eens laten we beginnen met een post geleden... of inderdaad geruime tijd geleden. Je was al een keer eerder toen je net met die columns begon... in de Zandvoortse Courant bij ons. Uh, er is inmiddels weer een, de nodige tijd verstreken. Ja. Maar uh, hoe, zijn, uh, hoe zijn nu de reacties op jouw column? Ze zijn ja. een beetje aan je gewend, denk ik nu? Of is er nog steeds verbazing al om... Maar ik, denk niet, ik denk dat gewinning een uh, slecht verschijnsel is. Uh, het moet wel jeuken af en toe. Hè? Dus je moet ook uh, een scherpe pen hebben. Maar je moet niet elke week... wat sommige lieden in Zalfoort willen... Uh, met een uh, bak uh, zuur in de rond te gaan. Uh, dat werkt niet. Uh, dus je, je mag ook over de kleine dingetjes schrijven. Of dingen die je opvallen. Of iets vriendelijks. Ik heb deze week iets over mijn oma geschreven. Dus uh, ja, uh, maar... Ja, het, het, het, het moet niet winnen. Daar is zo'n column voor. Nee, maar, dus je moet elke week kunnen lezen dat je denkt... Van, nou, wat heeft die gek nou weer geschreven? Ja, nou, dan was het natuurlijk wel zo... dan kom ik even terug op dat uh, gesprek... wat wij uh, dus een paar weken geleden hadden... toen je net begonnen was met uh, die columns. Er waren ook lezers die dat gelijk persoonlijk opvatten. Ja. Ja. En terecht ja. Kijk, jij mag dat antwoord geven Maar, nee, uh, maar dat onderscheidend vermogen van mensen Is ja. op sommige punten niet zo, uh, niet zo hoog hè. Dus als ik een, uh, iemand neerzet in een dorp Dan kan dat net zo goed hartstikke verzonnen zijn dus mensen hoeven die, Ja, maar wie de schoen pas trekken hem aan ja. Dus als jij je aangesproken voelt Ja, be my guest uh, ja. en Dan ga ik niet in een café zeggen Nee, je bent het niet Dan ga ik juist zeggen Nou, je bent het wel ja. Maar, maar goed, mensen, je nou, mensen die jou nog niet kennen... wat ik me trouwens nou nauwelijks kon voorstellen... zijn door die columns wel wat meer bekend geraakt... met jouw manier van, van interpreteren van een aantal dingen? Nou, eigenlijk ben ik de column uh, gaan schrijven a, omdat ik het nog nooit gedaan had. En om uh, de mensen in Zandvoort ook een, uh, ja, een andere blik... op Marco Termes te gunnen. Uh, dus of ze kennen me van de, van, de, van de gedichten... of ze kennen me van de romans, maar... Uh, een column schrijven is een andere tak van sport. En uh, ik heb begrepen dat, uh, dat, uh, dat je ver vooruit bent met het schrijven <laughs> van columns. Dus je creativiteit leidt er niet onder, moet ik zo kan ik nou, zeggen. Nou, het is gewoon discipline, dat, dat is het. Hè. Dus ik probeer een zo groot mogelijk gat te creëren om andere dingen weer te kunnen schrijven. Dus als ik uh, een flink aantal weken vooruit werk, dan kan ik even wat rustig aandoen. En dan kan ik weer verder werken aan een roman waar ik mee bezig ben. En uh, de, de inspiratie... Ja, jij zei net, deze de, de, de keer ging het over je oma. Ja. En uh, de, de, wat in je opkomt? Dat, dat, dat, hoe, hoe, hoe stel je een column samen? Uh, is het met kernwoorden en dan een verhaal eromheen? Hoe ga je te werk? Nou, eerst denk uit. Dat ja, is... uiteraard. Ja. Ja, ja, ja, hoe ziet zoiets eruit? Uh, het is een beetje zoals je een beeld uh, maakt. Je kneedt het. En ik ga dan zitten. Ik heb een paar... Onderwerpen in mijn hoofd, hè. dus steekwoorden die belangrijk zijn voor het stukje zelf. En daar schrijf ik gewoon naartoe en daar doe ik 350 woorden over. En dan meestal, uh, is het meestal eigenlijk af als ik het de punt zet. <lacht> ja, nee, oké. Okay, maar goed, op een gegeven moment heb je die creativiteit. Dan schrijf je een aantal columns achter elkaar en dan kan je het even weer rusten om weer nieuwe inspiratie op te doen. Ja. Nou, dan ben ik eigenlijk bezig met een ander project. Hè. Dus in de tussentijd schrijf ik aan mijn nieuwe roman. Kom straks ook nog even. Of worden. ik ben aan het fotograferen. Ja, nou, uh, jij <laughs> laat het steekwoord vallen. Uh, je exposeert momenteel uh, in Beverwijk. Ja. ja. Ja, dat mocht wel eens opgevleurd worden, vond ik. <laughs> <laughs> nou, Hoe kom je in Beverwijk uh, terecht? Uh, via goede vriend Onno van Middelkoop. Ja. Die, uh, omdat hij professioneel fotograaf uh, is, uh, heeft hij ook een uh, vrij uitgebreid netwerk. En eigenlijk al na een half jaar fotograferen... zei hij van, nou, ik ga mijn best uh, doen... om een galerie uh, te vinden waar we kunnen hangen. En uh, in welke galerie in Beverwijk exposeren jullie nu? Dat is ISO.nu. En dat zit op het station, bij het station... op het stationsplein van Beverwijk. Dus het is vrij eenvoudig te vinden. Ja, de trein uit de beden. Ja, uh, als, je uh, niet op, als je niet oppast... loop je een uh, keurswerk van me van ondersteboven. Um... Moet ik dan denken uh, aan de, de, de, de foto's die je gemaakt hebt... die hier hebben gehangen boven de HEMA? Die dan nu da daar hangen of zijn het weer andere foto's? Nou, wat ik uh, gedaan heb is uh, van de reis naar Indonesië... daar heb ik uh, een hele pittige serie van gemaakt. Uh, daar hangen de meeste foto's nu van. Hè? Want ik wil de mensen die hier in Zandvoort... naar de expositie zijn geweest... ja, die wil ik ook iets nieuws te bieden hebben. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat mensen in Beverwijk uh, mijn foto's niet kennen, Dus dan had ik ook de oudere foto's op kunnen hangen. Nou ja, ik fotografeer nu anderhalf jaar. Dus eigenlijk kan je niet spreken van oude foto's. Nee. Maar uh, eigenlijk wilde ik de progressie in het fotowerk laten zien. En dat denk ik dat dat het beste kan gebeuren door je allernieuwste materiaal op te halen. En dat komt natuurlijk bij, even voor de luisteraars en kijkers. Je bent net terug uit Indonesië. Ja. Je bent uh, een met tijd uh, weg geweest uit uh, het Vandvoortse. Ja. Hoe lang ben je precies in Indonesië geweest? Iets meer dan drie weken. Iets meer dan drie weken? Ja, 25 dagen. Was het doelbewuste reis? Of dacht je van nou, ik ga naar Indonesië? Nee. Um, mijn zusje, mijn oudere zus... Ja. <laughs> die vond de tijd dat we eens een keertje gingen kijken waar... Uh, waar de familie gewoond had en waar mijn moeder geboren is. En, uh, ja, dat was uitermate indrukwekkend. Uh, dus, uh, ja, best wel een emotionele uh, reis. En eigenlijk moet, ik moet eerlijk bekennen, uh, Indonesië trok mij nooit zo. Uh, dus ik ben opgegroeid als een gewoon ja, Hollandse jongen. Ik ben zo Hollands als een blok kaas. Ja. Ik zie er alleen niet zo uit, maar uh, ja, uh, mijn manier van van bewegen, denken, filosofie... heeft eigenlijk niet zoveel met Indonesië te maken. En ik heb wel gemerkt dat het gewoon ook in je DNA zit. Het zit gewoon in je genen. Als je daar bent, dan gaat het vanzelf, krijgt het vanzelf vorm. En dat vond ik heel erg indrukwekkend om dat uh, mee te maken. Ik ging daar er erg open in, met open vizier... En toen dacht ik van, oh ja, maar dat bevalt me eigenlijk ook wel heel erg goed. Eigenlijk had ik het, uh, dat Indonesië gevoel, uh, tempo doeloe, dat had ik altijd van me afgehouden. Mm. En nu had ik echt zoiets van, oh, maar dat is ook heel erg mooi. Ik vind de mensen daar echt, echt prachtig. Wat een, wat een warme, warme mensen zijn dat. V vinden we die beleving die jij nu, nu verwoordt, ook terug in de foto's die nu geëxposeerd worden in Beverwijk... Nou, ik probeer geen droomwereld naar voren te brengen. Dus de foto's zijn wat harder. Uh, dus ik ben een straatfotograaf. Dat is mijn, dat is mijn specialiteit. En uh, ik probeer wel het, uh, het leven in beeld te brengen zoals het zich aandient. Dus ik laat ook het verschil tussen arm en rijk uh, bijvoorbeeld zien. Wat ik schrijnend vind daar. Want arme mensen leven gewoon naast uh, miljonairs daar. En dan denk ik van ja, ja. Hoe, hoe, hoe, hoe, komt ooit, hoe komt zoiets ooit goed... Ik ben daar niet, uh, niet zo positief zo. over. Nee, ik vind dat uh, schrijnend. Hè. Dus ik, ja, ik zou de hele dag daar geld lopen uit te delen als ik zoveel geld had. Bestaat er misschien een kans dat we, dat we die foto's... ook nog een keer TZT in Zandvoort kunnen gaan bekijken? Uh, ja, die kans bestaat. Uh, ik geloof dat uh, Heli Jansen, het Zandvoors Museum, is nu bezig met een, uh, met een tentoonstelling. En ik krijg een plek in die tentoonstelling... Uh, dat zal rond oktober, november uh, plaatsvinden. En dan mag ik ook wat fotowerk ophangen. Dus dan doe ik uh, wat diverse kanten van Marco Termes laat ik dan zien. Dus uh, originele gedichten die ik tussen mijn 13e en mijn 19e geschreven heb. Die, daar leg ik de originele papieren van neer. Ik heb een uh, portret van, uh, mijn, van mijn vader uh, ooit gemaakt op zijn sterfbed. Dat wil ik er uh, ophangen en ik wil wat foto's uh, ophangen. Even terug naar die foto's die je tijdens je reis naar Indonesië hebt gemaakt. Uh, als mensen niet zo lang kunnen wachten, dan moeten ze naar Beverwijk. Kun je ja. nog één keer het adres even, de, waar, de, waar je exposeert doorgeven? Dat is het stationsplein, is dat? 46. Stationsplein 46 Beverwijk. De foto's die jij gemaakt hebt, toch, jij geeft het zelf aan, toch harde foto's? Uh, confronterende Nou, het leven zoals het is. He, dus het kan van een heel erg lief en mooi uh, jongetje wat in zijn neus zitten peuteren tot, uh, ja, tot, tot schrijnend arm. <lacht> Oké. Okay. Beverwijk station, nummertje 46. 46. Goed, we gaan even naar de muziek. en Zo is het. En zo meteen praten we verder met Marco Temes Vanmiddag tussen 54 gast bij ZFM. Ja en straks op kwart voor vijf gaat jou ook nog het gedicht van de dag doen dus gewoon lekker blijven luisteren in je eigen lokale radio met nu Supertramp. Zitfm-live.nl kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg, Tina. Het is weer een dollyboel hier trouwens. Met Marco Tumis tussen 4 en 5 uur. Ja, ja dat hebben dan... we. Echt een echte dolly-dot. Ja, en echt een echte dolly-dot. Je zit lekker uh, te kijken. Ja. Heb je al gezwaaid naar haar? Ja. Ja, dan is het Hallo, goed. Hallo, dolly. Hallo, dolly. En we gaan eens even de eindstanden van de Eredivisie met je doornemen. Zal ik de wedstrijd van half 1 nog één keer doen dan? Ja, graag, oh, oh, graag. oké, okay. SC Heerenveen, PSV, daar werd het 2 tegen 0. FC Utrecht ontving Roda JC, eindstand 2 tegen 0. En dan uh, hebben we AZ tegen NAC Breda, daar werd het 2 tegen 1. En Sparta Rotterdam ontving FC Twente eindstand 1-0. En zometeen gaat Albert Jan ervoor zitten. FC Groningen tegen VVV Venlo. De klapper van de dag. En daar staat het nog 0-0, maar ja, dat is logisch. <laughs> Die begint om kwart voor vijf. Zo uh, is, vijf. is het. Nou, gaan we meteen het uh, dier ja. van de week erachteraan doen? Doen we. Het dier van deze week stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Monty en ik ben een Kruising-Stafford man van bijna vijf jaar. Ik ben een hele vrolijke en energieke hond. Wandelen is mijn grootste hobby. Tijdens de wandeling luister ik goed naar mijn baas. Naar mensen ben ik vriendelijk en loop ik hier netjes mee aan de lijn. Of ik met kinderen kan, weet mijn verzorgers niet. Als deze aanwezig zijn, wil ik hier eerst even mee kennis maken. Met andere dieren kan ik absoluut niet overweg. Wel heb ik geleerd om andere honden netjes te negeren. Als ik eenmaal gewend ben, zou ik er ook prima een aantal uurtjes alleen thuis kunnen uithouden. Ik zou het leuk vinden om samen met mijn baas op cursus te gaan. Er valt namelijk altijd wat te leren. En waar verblijft Monty? Monty verblijft momenteel in het Dierenhuis Kermeland Keesomstraat 5 te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefonisch te bereiken op 571 3888. 571 -3888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Monty verdient een thuis. Zo is het, of ga langs inderdaad aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort Nieuw-Noord. The best he can, you're in the army now Ben jij in het leger geweest, Marco? Uh, nee, ik heb het uh, angstvallig vermeden. Nee, je hoeft er niet. Nee, ik kreeg gelijk S5 voor bevoordeeld. Oh ja, S5. Ja, <laughs> Tegenwoordig zitten we op de S8, hoor. Dus, oh, uh, nou, doe maar dat maar, maar S9. <laughs> doe maar S9, dan. <laughs> ja, die komt er, dan ook moet er nog in, Dan moet je er nog in. <laughs> Oké, okay, joh, de status quo. En in die army, nou, we praten door met Marco Temis. Ja, we, de luisteraars die wat later ingeschakeld hebben. We hebben het over je columns gehad, Marco. En we hebben het over je expositie op het stationsplein in Beverwijk gehad. Waar, waar mooie foto's hangen uit jouw reis van Indonesië. En wellicht TCT in Zandvoort te bezichtigen. Uh, brengt mij op het derde punt, de gedichtenroute. Of nee, de ge, wat was het ook weer? De uh, ja, gedichtenroute. Uh, gedichtenroute, ja. ja Kan je even uh. voor de luisteraars die wellicht niet helemaal gelden, daarin thuis zijn... Uh, even kort uitleggen wat de Gedichtenroute behelst? Nou, ik woon uh, in de buurt van de, van de plekken waar uh, de gedichten op de muren moeten komen. Dus ik woon uh, zelf aan de zeestraat. En in de buurt van de kippentrap uh, dacht ik altijd van... nou, dat kan wel een likje verf gebruiken. En zo door de achterweg lopend dacht ik van... nou, daar zijn toch wel een paar mooie muurtjes. Waarom niet een gedicht van Marco Termes erop? Dus ik ben in contact gekomen met de eigenaren van de panden. En die zeiden eigenlijk van... nou, dat vind ik wel een leuk idee. Maar zonder de gemeente niks natuurlijk. Want stel je voor dat je een prachtig gedicht op een muur kalkt. En je krijgt een bond van precariorechten of uh, dat mag niet, ja. dan zijn we verder van huis. Dus ik heb uh, contact gezocht met uh, de gemeente. Uh, Heer Jansen en onze wethouder van cultuur. En die zeiden van nou, Marco, hartstikke leuk idee, daar gaan we wat mee doen. En nu zijn we een paar maanden verder en dat kristalliseert. En nu zijn we met het initiatief uh, aan de... Aan de rol, aan aan de de, haal, ja, ja, aan de rol eigenlijk. Hè. Dus, dus, nu, uh, heb ik, uh, deze week heb ik het gedicht geschreven voor de kippentrap. Uh, dat moet allemaal nog besproken worden natuurlijk. Maar je kan natuurlijk niet zomaar uh, wat nee. uh, uh, links en rechts... Uh, ja, ik zeg altijd iedereen moet een beetje geduld hebben. <laughs> er komt de tijd dat ik iedereen beledigd heb. <laughs> maar één ja. uh, voor één. Gevoelige snaar. Ja, gevoelige snaar is al. Nee, maar ik, ja, ik heb echt een, uh, ik denk een uh, goed concept bedacht uh, voor een gedicht om op die trap uh, te laten uh, realiseren. Uh, realiseren, verven, hoe dan ook. En het hele team van, van Heli Jans ja, doen daar uitstekend werk in. Die hebben een prachtig plan uh, bedacht. En ja, dat uh, is op het ogenblik uh, bezig. In, in wording. Ja. Dus ik uh, even uh, eenvoudig, uh, vertaald. Uh, er komt dus een, een, een, een moment dat ik door Zandvoort ga wandelen. En op meerdere plekken een gedicht van jou tegen kan komen. Ja, dat klopt. Uh, dus vooral in de, uh, in de buurt van de kippentrap, in de achterweg. Bijvoorbeeld een verzetsgedicht tegenover de, waar het parool ooit ontstaan is. Ja. En daar, aan de achterkant van Chef Amigo, daar een prachtige muur. Ik denk nou, daar kan een, een mooi verzetsgedicht, hè, dus voor Wim Gertenbach. Die man die moet echt een keer even flink in het zonnetje, het zandvoetse zonnetje gezet worden. En dan kan je, laten we zeggen, op zes muren kan je dan straks een gedicht van Termessi lezen. Nou, ik vind het een geweldig initiatief. En ook zeker op de, die historische plekken... Hè, want dat geef je nu ook aan... dat daar dan ook gedichten uh, gerelateerd aan de locatie... Uh, een zestal gedichten van jou gaan verschijnen. Ja. Wanneer, uh, wanneer hoop je dat uh, ze er hangen, om het zo maar eens te zeggen? Uh, deadline, dus we, de deadline. We, laten we zeggen de pijldatum. Ja, dat, dat klinkt de, vrienden, ja, de deadline. <laughs> ja, Ik wil niet dreigen. Nee, nee. <laughs> nee <laughs> de, de, laten we zeggen uh, half november uh, moeten we flink op streek zijn. Half november. Nou, ja. Wederom uh, een activiteit waarin uh, jij weer een belangrijke rol speelt. Uh, we gaan zo even, uh, even kijken. Ik, uh, even hard op denken. Uh, ik zou zeggen... Ja, uh, het gedicht. Ik loop er even op vooruit. Er ja. komt zometeen nog een stukje muziek. Uh, het gedicht Ik ben het. Hoe kom je er? Uh, waarom uh, die titel? Ik ben het heb ik geschreven voor mijn... Ja, dat is uh, inmiddels wijd en zij bekend. Voor mijn uh, schitterende ex. En uh, ik miste haar heel erg. Uh, en nog steeds. Dus uh, eigenlijk is het, uh, uh, het gedicht is gericht aan haar. Uh, waarin ik haar uh, vertel maakt niet uit wat er gebeurt in je leven. Ik ben het. Uh, maar je hebt niet één gedicht voor je liggen. Nee, je hebt een hele <laughs> bundel, bundel voor je liggen. Ja. Met, als, met als titel. Uh, ik ben het. Het gedicht ga je straks naar de volgende platen voor ons uh, opdragen. Uh, het, een bundel. Weer, een ged uh, weer in de positieve zin van het ja. woord. Begrijp mij goed. Een bundel. Een gedichtenbundel te, van de hand van Marco. Ja. ja, daar ben ik echt heel erg blij mee. Voornamelijk ook omdat het... Dit is echt een, echt een persoonlijk document. Het zijn 109 gedichten in. Uh, uh, ja, ze staan in chronologische volgorde, worden ze, worden ze zo direct uitgegeven. En uh, ja, het zijn heel erg persoonlijke gedichten. Dus je neemt eigenlijk de, de, de lezer van deze gedichtenbundel mee op reis door een periode, een chronologische periode. Wat zeg je dat toch mooi? ik zit ook niet tegenover Ja, ja nee, maar dat is wel zo. Nee. Hè? Dus uh, ik, neem, ik neem ze mee, hè? dus pak je bij de hand en ja. je kan het dag voor dag kan je het lezen hè? en dan kan je zien van, die jongen die heeft al behoorlijk in de put gezeten, ja. <laughs> maar er ook weer uitgekomen. Oh ja, Maar, ja, ja. maar uh, welke periode uh, globaal beschrijft deze dichte bundel? Uh, ja, ja, in jaren, maanden, jaren. Nou, ik denk dat je dat van de afgelopen jaren uh, wel kunt zien. Goed, ik stel voor dat we naar een een, een, een of tweetal nummers gaan. En dat het, het worden dan, er twee. Het worden er twee. Iemand tegen? Nee, kijk nee, de heer nee, aan, okay. nee, niemand tegen. Twee en dan het gedicht Ik ben het. Het land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het straat.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 Twee platen, non-stop voor het gedicht van de dag. Ja, ditmaal door Marco Temis. Het gedicht heet Ik ben het. Ik ben het. Ik ben de zwarte velden van je jeugd. Die uitgestrekte geduldige akkers van je moederland. Dat land van verschroeide aarde en bloedrode voren. Van dampende paarden over lege boerenwegen. Gammelen tractoren, langs bevroren rivieren. En bond naast vodden, in overvolle steden. Ik ben wat je vond, wat je niet zocht. Ik ben de idioot die na jaren kamp nog altijd gelooft. Jaar na jaar roerloos wacht op het retour dat nooit zal komen. Die anarchist en antichrist tegen de doorsnee mening van het volk dat God aanbidt. Maar elkaar vermoord. Ik ben het, de goedgelovige dwaas met inkt uit Sint-Petersburg onder zijn huid, de zwarte slang om een witte lelie op zijn arm. Moya Tchornaya Cobra, Moya Bielja Lilja. Ik ben het en niemand anders. Eens komt dooi en van onder sneeuw en ijs blijkt dan mijn bloei of mijn dood. De overgave over mijn lijk. Ik ben het. Een mooi gedicht, Marco. Ik dank je. ben het. Ja, Dankjewel. Ja, en. Um... Ja, kan je nog wat vertellen over het, uh, over het gedicht? Wat uh, zeg maar het verhaal erachter is? Ja, uh, ik heb dit gedicht voor uh, uh, mijn ex-vrouw geschreven. Uh, ik zal altijd op te blijven wachten. En zij als Russische, ik beschrijf haar als, uh, als het land. Oké, okay. nou, we hebben ervan genoten. Dank je wel. Goed zo, dank je wel. En je de thinking of you naar het gedicht van Marco. Ja, het is vandaag zondag, hè? Ja, dan moeten we Rock de ijs even draaien. Hier is zondag. De wereld staat voor ons heel even stil vandaag. En jouw hand die een brand streelt de traaf. Ik zo graag van je hoor. Toen ga door. Zondag, zondag. Van blijf ik de hele dag bij je. Zondag, zondag. vandaag blijf ik de hele dag. Wat wilde je zeggen opis dan? Nee, ik wil nog even, even terugkomen naar Marco, want wel een uh, de, de, de primeur uh, van uh, het gedicht. Ik ben het en van de gedichtenbundel. Hij is nog niet uh, verkrijgbaar, de bundel, hè? Nee, nee, nee. Dat gaat nog even duren. Ik ben nog steeds in de onderhandeling met de uitgeverij over uh, hoe het eruit moet komen te zien. En uh, hoeveel en uh, wat. Ja. Uh, dus uh, bijvoorbeeld, wat voor kaft uh, moet er omheen? Ik, uh, ja, ik wil natuurlijk deze foto de, de ja, graag ja, op ja. Maar ja, dat, dat is het nadeel van uitgevers. Die hebben een eigen mening. Oké, okay, maar we <laughs> moeten nog even geduld hebben. Dan is het natuurlijk overal verkrijgbaar. Van, ja. van, van, via internet en bij de, bij de boekenwinkels. Bol.com, internet, uh, you name it. Nou, De prachtig. Bruna. Wederom een, een pareltje van de hand van Marco Termes. Dankjewel. Helemaal goed. Dankjewel Marco. Graag gedaan. En, uh, ja? Ik had nog één dingetje. Ja, snel. En dat is voor de klassiek liefhebbers. Vanavond tussen 7 en 9 uur is het weer ZFM Klassiek. Met een hele speciale uitvoering. Uit, uh, hoe noem je dat? Uitvoering. Of uh, uitzending om het zo maar te zeggen. Vanavond klassiek liefhebbers tussen 7 en 9 uur. Samenstelling en presentatie in handen van onze collega Ruud Janssen. En wij zijn er volgende week weer. Wij zijn er volgende Tot week weer. Dan, doei.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 Piece of shit, when you look at it. life is a laugh, and that's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep em alive. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5 en in de Aether op 106,9. Straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS 9.